Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag waren er vanmiddag historische woorden namens Nederland. Excuses voor het slavernijverleden. Aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. En aan hun dochters en zonen en al hun nazaten. En die zaten door het hele land voor de tv mee te kijken. Nou, mijn familie-app die gaat momenteel uh, heel erg los... Een beetje verschillende reacties over hoe de speech was. Het was een goede speech, het was eerlijk. Maar wel ja, vraagtekens ook over het fonds waar het geld in komt. In dat fonds komt 200 miljoen. Dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om het makkelijker te maken je achternaam te veranderen. Als die met de slavernij te maken heeft. Een man van 44 uit Den Haag moet 20 jaar de cel in omdat hij een vriend heeft doodgeschoken. De twee kenden elkaar al meer dan 25 jaar, zouden samen in drugs hebben gehandeld. Het slachtoffer zou schulden hebben bij de man. Die zocht hem thuis op en stak hem in de deuropening meteen neer. En daarna nam hij zijn portemonnee mee. De maker van de populaire game Fortnite, Epic Games, moet een boete van omgerekend meer dan een half miljoen euro betalen. De Amerikaanse toezichthouder had een rechtszaak aangespannen omdat ze vinden dat Epic Games spelers te veel verleidt... om in Game aankopen te doen. Ook hebben ze hebben te veel informatie van spelers verzameld die jonger dan 13 zijn. zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte waren. Om te beginnen. Ja, dit blijft doorgaan hoor, roos uit de werking met Elisa. Nou, het was vandaag geen makkelijke dag voor mijn collega Thomas om Elisa te interviewen. Ze werkt bij een autogarage en die hadden het na de ijzelavond en nacht nogal druk. Bijna 500 ongelukken waren er en een hoop schade aan de auto's. Elisa bleef tot 4 uur s nachts non-stop telefoontjes aannemen. En Daarna wou ik nog een uurtje slapen, maar ja, dat ging helaas niet, want de telefoon bleef ook al gewoon doorgaan, want heel veel mensen wouden dus gelijk ook een loslocatie doorgeven. En het gaat nu alweer. En het gaat nu weer door. Ja, ook de spoedeisende hulp was het druk. Er kwam een record aantal mensen binnen dit weekend met botbreuken en andere verwondingen. Het weer tijdelijk wat droger. Vanavond en vannacht zacht een graad of acht. Morgen af en toe een bui en een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijks files in de regio zijn opgelost. Nog wel een file op de A10 Oost bij Amsterdam. Daar staat bij Zeeburg een auto met pech. De linkerrijstok is dicht en het geeft 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Dit is Kerst met ZFM. met NU Rainbow Radio Zandvoort Ben je de introductie hier nu aan het doen Jelmer? Ah, oké, okay, er is geen introductie. Oh, we lopen even vast, heb ik in de gaten. Oké. Okay. Ja, nou welkom bij je tweede uur dan. Ja, dat ja. is ook uh, okay, leuk, okay, ja. We nee, dachten, nee, alles ja. loopt gesmeerd, maar nou, Engels, ja, dat we is, even, even, ja, precies we dan. dan uh, we <laughs> gaan straks nummer 42 en 41 horen. En dat is dan, we uh, in de K, geloof ik. Ja, dat is Kay die Elder. The first time he kissed the boy. En dan Kylie Minogue met All the Love. Ah, geweldig nummer, heerlijk om te ja. horen. We gaan er naar luisteren. Welkom, mijn dier, dier vrienden. Let the party begin! Je luistert naar de Rainbow Radio Zandvoort, top 53. De beste Rainbow Classics. Tot 12 uur bij ZFM Zandvoort. Nummer 42. Katie Elder. First time he kissed a boy. On, forgetting time and place, all we wanted. Ooh. Feeling stuck, setting free, running out of luck. All we need. He feels so cold, he lies the boy. He can never another love, Walks on the curvy road. He feels so cold. He feels so Locked him in Radio Zandvoort, top 53. Nummer 41. Kylie Al de Lovers. Dance. it's all I want to do, so won't you dance? I'm standing here with you, I want you fight I'll get inside your groove, cause I'm a fighter. En aan de telefoon hebben we René Zuiderveld. Dag René. Goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat jij ook aan de uitzending bent. Hartstikke leuk. Ik zat helemaal verbaasd ineens op de bank. Oh. Uh, uh, telefoon te krijgen. Oh. Oh jee. Ja, dus daar ben ik. Ja, nou, maar kun je je nog herinneren dat je ook een verzoeknummer hebt Ja. Ik heb een verzoeknummer ingediend en het was van Kerstin Otts. Ja. Regenbogenfaben. Hartstikke goed. Gaan we daar lekker naar luisteren en uh, met je voetjes op de bank blijven, joh. Jazeker. Oké. Okay. Hey. Hastor. Und een Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen, Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht hast du Träume, die du nicht erreichen kannst, Gefühle, die du niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du über den Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen, ich spiel die Luftgitarre. und wir singen, und wir singen. Komm, lass uns die Welt gemein in Regenbogenfarben, wir wollen sie überwinden. Er und er, zwei Eltern die ihr Kind zur Kita bringen Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring alles ganz normal Alles ganz normal Er und sie Er schmiert die Brötchen, die sie nach Hause bringt Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind Wir sind ganz normal, wir sind ganz normal. Komm, lass uns die Welt bemalen In Regenbogenfarben Sie überall Im Regenbogen komm Komm lass die Welt erstrahlen In Regenbogenfarben, Man sieht sie überall Überall wow. bin ich um Gucke beim Keller am Zen alles fun Ich muss nur ein Stückchen weiter gehen, Ik spiel die Luftgitarre und wir sing und wir singen. Das Naar de Rainbow Radio Zandvoort, top 53. Nummer 40: Sébastien Delag. Les garçons de l'été. Ontdekken Je me souviens de toi, Clément, ton sac à dos pour seul vêtement. Ni du levant libre comme l'air, main sur les hanches, tu étais fier. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire, que j'emporte avec moi, ces divins péchés. C'est dans les dernières heures, que les paupières sont noires je ramène à moi les garçons de l'été carte postale sans saturnin, signée en bas par Valentin mon bel amant du Luberon, beauté cruelle sans concession rendez-vous sur l'île de Bréa, mon beau marin c'était Sacha comme ton ciré on était bleu, ce doux matin chaud et pluvieux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 Fais l'amour à Timothée. On s'enfumait nu sur les toits, sur la canourgue, on était roi. Un dernier stop à la Rochelle, baisé mouillé avec Daniel. Les doigts rongés, entrelacés, les francs que nous ont fait danser. Tout finit toujours à Paris, les peines de cœur et le ciel gris. Au coin d'une rue, je t'ai revu, tu ne m'as jamais reconnu. De mémoire, que j'emporte avec moi, c'est divin péché. C'est dans les dernières heures, que les paupières sont noirs que je ramène à moi les garçons de l'été. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire, que j'emporte avec moi, c'est divin péché. Dans les dernières heures Que les pompiers sont noirs, Que je ramène à moi Les garçons de l'été Que je ramène à moi Les garçons de l'été Number 39 Subwoofer Give that wolf a banana! All blood dripping off your chin. If you don't like the name Keith, I'ma call you Jim. Ooh. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf.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 That wolf eats my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. Give that wolf eats my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. Give that wolf. De beste Rainbow Classics, top 12 uur bij Zettighem Zandvoort. Graves, Rainbow, uh, door mij aangevraagd, want ik kon hem natuurlijk ook invullen, die, uh, die uh, toplijst. Oh. Uh, verzoek je in gediend Rainbow, een casimus graves, omdat je altijd vanuit moet gaan dat ergens de regenboog is. En dus altijd ergens kleur is, altijd ergens de zon schijnt, ook al is het bij jou soms donker. Daarom uh, had ik hem aangevraagd en uh, nou, dat uh, vond ik wel mooi om te doen. En uh, daarvoor hebben we uh, gehoord uh, Subwoofer van Noorwegen natuurlijk. Uh, het zingende Give That Wolf a Banana. En Sebastian Delac, Les Garçons de l'été. Daarvoor, ook prachtig natuurlijk. En uh, rond tien over acht spraken we alweer met René Zuiderveld... die helemaal verbaasd was dat we, dat we hem opbelden. Maar dat maakt deze toplijst juist zo leuk, want mensen vullen hem in... En we kunnen ze blijven verrassen dat het ook echt is gekozen. Ja, en René zal niet meer verbaasd zijn... want hij is nu erop geattendeerd dat hij de radio moet aanzetten natuurlijk. Blijf lekker luisteren, want we gaan door naar de volgende nummers. En dat is nummer 38 met Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Schoon Regenbogen in Schwarz-Weiß Nummer 35 Vrouwtje en 10. Zonder gezicht Nummer 38 Synod O'Connor, nothing compares to you. 37 Whitney Houston I wanna dance with somebody Top 53. De beste Rainbow Classics top 12 uur bij Zettigem Zandvoort. Nummer 36: Sister Siege. We are family. Met geweldige zangeressen sluiten we deze 38, 37 en 36 af. En we krijgen een leuk nieuwtje. Want Jelma, wat was hiermee aan de hand met dit blokje? Nou, eigenlijk ook al een beetje met het vorige blokje. Maar ik denk gewoon dat het dit uur typeert. Want volgend blokje nog meer. De beats per minute schieten omhoog. Dus het, uh, het gaat swingend... Uh... We gaan zwingend, nou, uh, nou niet het jaar uit. Nee, we gaan er niet nee. het jaar uit inderdaad. Maar we, we tellen af, maar we gaan zwingen. We swingen omhoog. Ja, we zwingen omhoog, uh, terwijl we het aftellen. We zwingen dus omhoog. we, swingen, hè? we swingen ja. omhoog. En uh, uh, nog eventjes voor ter correctie. Wat we hoorden was Sister Sledge natuurlijk. Het is een kwestie van het ja. diepvoudje. En dan krijgen we ineens een hele andere variant. Maar het bleef toch We Are Family. and That's All in The Family. We gaan door met nummer 35. Vrouwtje Featuring Estine met zonder gezicht. Nummer 35 Vrouwje en 10 zonder gezicht. Het was donker voor augustus. Je vertelde mij je namen. Ik vertelde je de mijne. Je zei, gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken, je deelde je geheimen Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed Je gaf me je gewicht, nam het aan het oog Zes zonder Een hemel zonder sterren Je handen op mijn schouders Als ik aan je kan winnen zou ik van je kunnen houden En de hoop gaat vaak het laatste Maar ik herinner me jou eerst aan Ik vond dat toen niet eerlijk Maar ik heb het je vergeten weet vandaag nog hoe je heet Ook vandaag nog wat je dreef Want je gaf en nog precies Hoe je dat deed Je gaf me je gewicht ik nam het daar met oog dicht En nu ben ik slechts een stem Zonder gezicht Om te varen, kom je maar dan halen? Ik weet dat het om mij draait: dat ik dit nu moet weten, maar ik wil dat je aan mij deed in augustus in een stilte. Ringbouw Radio Zandvoort, top 53. Nummer 1. 34 Chair Belief <tries> Actor. Lady Blackbird Woman november ging het dak ervan af op een patronaat. Uh, het patronaat. In nee, van het hè, nog een keer. 1 november ging het dak van het patronaat eraf. Toen Lady Blackbird dit prachtige nummer zong. En inderdaad, de massa gewoon lekker me meedeinde en zong. Woman. En daarvoor Share op nummer 34 met Belief. En daarvoor... Stien heb ik moeten zeggen, want uh, net als Sister Seeds is het niet S10, nee, Ronald, maar het is Steen. Ik werd even ja. ja, op de en vingers getikt gezicht. Ja. en dan zonder ja. gezicht en niet ja. met zonder gezicht. Dat nee, we het net ook al. Nee, nee, <laughs> uh, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. En uh, we hebben even iets meer adem, uh, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. dus uh, we hebben sneller gedraaid of zo? Ja, ik weet niet de hoe hebben Meer dat, uh, beats per minuut, dus dan gaat het, uh, het sneller oh, zeker. Oh, dat zal het zijn dat inderdaad. <laughs> <laughs> we zitten inmiddels zitten we in de 30 en uh, gaan naar de 20 toe in het uh, derde uur. En um, dit nummer sluiten we af met een prachtig verzoeknummer van Willem Nijholt. Sorry dat ik besta. Je mag nog wel. Ja, we mogen je weekend? nog een ja, nou uur we. natuurlijk. Dan <laughs> oh ja, dat wilde we nog ja. wel even vertellen. Blijf vooral luisteren tot helemaal aan het eind. En uh, laat je ogen niet dichtvallen. Dat zal niet lukken met deze muziek. Want we hebben een totaal andere top drie ja. dan, uh, dan vorig jaar. Ja, waar en we zelfs achter. top vijf volgens mij uh, is heel anders. Ja, precies. Dus, dus weet blijf in ieder geval vooral luisteren inderdaad. Ja. Ja. De en hele uh, verrassende nummers. Verrassende nummers vooral, ja, inderdaad. Even kort, want Jaap Koper zit natuurlijk ook nog. Als je zo het, ons voorprogramma was zeg maar, uh, wat vind je dan tot nu toe van de muziek? Uh, die Lady Blackbird uh, die uh, komt mij uh, wel bekoren eerlijk gezegd. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat voorstel daar he? het dak uh, daar wel vanaf uh, is uh, gegaan destijds uh, waar jij bij gezeten moet hebben, want het stak goed in elkaar. Ja. Lekker zweertje inderdaad. Uh, meer uh, uit van harte aanbevolen. Ja, wat, wat de luisteraars thuis denk ik ook wel opvalt... is dat er veel Frans in voorkomt. Anja? Heeft, ja, ook best uh, wel. hè. Ja, ja, ja, dat is, uh, toevallig eigenlijk. Uh, niet eens mijn inbreng echt. Dus uh, ja, heel apart. Ja, ik ben een beetje francofiel, Maar ik uh, ja, lig echt zonder lid. Hè. Dat was natuurlijk uh, ja, jouw... Dat, dat was het hoogtepunt de, van de, dit de uur? Het hoogtepunt van dit uur in ieder geval. Maar ja. er komt nog veel meer Frans. Dus nog, nog meer hoogtepunten? Ja, zeker. Ja, ja. inderdaad. Dalida ja. krijgen we nog. En, uh, dus ja. dat, nee, dat komt hartstikke leuk. Hoor. Merk je dat ik tijd aan het rekken ben? Ja, we <laughs> merken dat een beetje. Dus uh, ja. moeten we, doorpraten, Moet ja, we nog doorpraten? Uh, eindelijk mogen we, zo. we. We kunnen het bijna niet meer. We ja, ja, zijn, jullie we nog waren nog een beetje kort Ik gewend laag. Laag. om zo lang laag. Laag te praten, ja. joh. Ja. <laughs> nou, voor de luisteraars, ik weet niet of jullie meekijken via ZFM Live. Maar uh, het is hier gezellig. Ja. We hebben het uh, lekkere schemerlicht en kerstlicht aangezet. En de pizzas zijn er, op tafel. De pizzas zijn inmiddels op. Uh, de chips uh, ook al bijna voor okay. de helft. Nou, er is nog ah, er geen zit nog in. Nou, Er is meer en er ligt nog meer in de koelkast. Het gaat ja. helemaal goed door. Want het laatste uur knallen we de Prosecco eruit. Dus die plop laten we zeker horen. En dan is het nu volgens mij tijd voor Willem Nijholt. Ja, we hebben nog steeds een minuut. Ja, we hebben nog steeds een minuut. Ja. ja, ja. Kan je niet iemand bellen? Ja, dit, dit, dit is live radio maken. Dit ja. is live radio, ja. ja het is de hele tijd op de hameren, Johan, om toch een beetje snelheid erin te houden. Nu hebben we gewoon tijd over. Ja, ja, ja. Weet wij eigenlijk al iets over de, de, de nieuwste uitzending? Dus van het nieuwe jaar? Uh, nee, dat twee is 2 januari, dat, dat is is januari inderdaad. Twee januari. In en Dat betekent in ja. de maak. We zijn ja. daar ja. nog, nog volop mee bezig. Ja. Ja. en uh, houden het ook een beetje verrassing, net als uh, zoals het hele Super. nieuwe jaar 2023 ja. zal zijn. Ja. Zitten er ook nieuwjaarswensen in, misschien? Mm, dat weten we nog niet. Maar... Misschien komt er wel een nieuw item bij en uh, nieuw jaar, uh, nieuwe nieuwe kansen, nieuwe nou, nieuw format. Zeker, want uh, volgens mij gaan wij een interessant gesprek voeren begin uh, het jaar over uh, ja, in February, toch? de toekomst uh, van, uh, ja, van het programma. RZ. En dat, ja, het dat is dan druk. niet, nee, niet nee, in nee, dat nee, we misschien nee. stoppen, nee. maar wellicht nee, nee. dat wij wat. Uh, en dan nu? Dingen gaan doen. En dan nu? En dan nu? Ja, en dan nu dan ook. En dan nu Willem Nijl. Ja, echt, sorry dat ik besta. Een uh, beetje een overgang is het wel? Ja, want maar een, wel. een prachtig verzoeknummer. Ja. Dank je daarvoor. Al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld, songs en hits en melodietjes die zijn nooit voor ons bedoeld.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 ba da ba DFM u allemaal fijne dagen en een volgende.